Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren kunnen vanaf vanmorgen online checken of hun boerderij bij een van de 3000 piekbelasters hoort. Ze kunnen hun bedrijf dan voor veel geld verkopen. Sinds vier jaar geleden duidelijk werd dat we echt de stikstofuitstoot moeten aanpakken... is er, behalve praten en demonstraties, weinig echt gebeurd. Dat zegt verslaggever Roel Bolsius. Eigenlijk is er pas één landelijke maatregel genomen sindsdien... dat we 100 kilometer per uur op de snelweg uh, mogen uh, rijden overdag. Ja, dat is bij lange na niet genoeg om uh, de stikstofproblemen weer uh, vlot te trekken. Daarvoor is, een ingreep, is deze ingreep in de agrarische sector nodig. Die uitkoopregeling is niet verplicht, wel nog steeds vrijwillig. Boeren worden dus... Dus niet gedwongen om te stoppen. Oekraïne heeft de eerste dorpjes terugveroverd op de Russen, zeggen ze zelf tenminste. Die liggen in het zuidoosten van het land, zegt verslaggever Christian Pauwe. Het lijkt erop dat Oekraïne op verschillende plekken de druk aan het opvoeren is. Volgens analisten is, ook dat, is dat ook echt om de verdediging van Rusland te testen... voordat ze echt ja, met volle kracht vooruit proberen te bewegen. Zelensky sprak vol lof over de Oekraïnse troepen in een toespraak. Patiënten moeten veel vaker zelf de zorgrekening betalen dan ze denken. Dat schrijft het AD. Ze hebben dan niet door dat de behandeling die ze krijgen... niet gedekt wordt door hun verzekering. Bijvoorbeeld omdat hij geen contract heeft afgesloten met de fysio die ze kiezen. Toch begint hij gewoon met behandelen. De club die opkomt voor patiënten vindt dat niet kunnen. En je moet er misschien niet aan denken... maar poepslikken in capsules kan heel goed voor je zijn. Daarover schrijven Britse kranten. Ze noemen het capsules. Het innemen van gezonde poep kan bijvoorbeeld helpen tegen darmziektes, reuma en Alzheimer. Je zou ook prima je eigen poep kunnen gebruiken, zegt deze hoogleraar. Op het moment dat je een uh, zware operatie of chemoQ moet ondergaan, dus, de, waarbij je dus ernstige darmklachten kan krijgen, dat je dan je eigen poep uh, in zo'n uh, capsule laat stoppen. En dan vervolgens kan ik me heel goed voorstellen dat dat uh, dan gaat leiden, als je dat daarna inneemt tot een uh, voorspoedig herstel. Dat poep helend kan werken, heeft te maken met het feit dat bacteriën in onze ontlasting ons immuunsysteem kunnen helpen. En het weer nog, eigenlijk meer van hetzelfde. Het is nu nog best koel, cool, maar later vanochtend dan schiet de temperatuur weer omhoog. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon en 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n vijf minuten oponthoud... maar er zijn een paar uitschieters. Op de A10 Noord is een ongeluk gebeurd richting Den Haag en Rotterdam. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. En op de A2 van Utrecht naar Amsterdam heb je een kwartiertijdverlies... tussen Breukelen en Knalpunt Amstel. Er staat ook file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Muiden. Daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 le foschie si affacciano scorgendosi le mie malinconie stasera dolce amica mia io sto pensando a te a te che forse stai sentendomi sul damanzale di un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 sai che umana me ci si che non perché è capitato questo proprio a te Het station met patent op de zon ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits ZOMERHITS que el amor no es una estafa Y que cuando real no se acaba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 Quiero es tu felicidad y estar contigo. La sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia y el dolor. Hace que me sientan viejos para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy.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 In an opera house But I'm a lion And I ain't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 Events. No me quiero niet meer vamos a gaan Ay, gaan We gaan het het niet meer laten. We gaan het het niet meer We gaan compartir A competir. Ah, well. op 106.9 106.9 CFM 24 uur per dag om de zon Cotton candy in April skies People walking hand in hand through the park